Even van den Loor. Drie nieuwe spelers binnen. Van der Velden, Wijnolden en Boutique. Tot nu toe waren dat ook de drie namen die op jouw lijstje stonden? Ja, absoluut. Ja? Ja. Uh, ja, ik, we werken niet met mijn lijstje en niet met het lijstje. We werken met de clublijstje. Ja. En daar uh, zijn we allemaal over in discussie. Mm -hmm. En het is duidelijk dat... Uh, we hebben van het begin af aan gezegd dat het moment dat Van Dijk vertrekt, willen we graag Botteguinas vervangen. Ja. Die het Nederlands voetbal kent, die uh, fysiek, uh, fysiek uh, goed erop staat. Stabiele jongen, kopkracht, uh, uitstekende mentaliteit. Dus dat is, uh, dat is perfect. En we hebben ook al een tijdje aangegeven dat uh, Johansson uh, de club mag verlaten. Nou, als je dan uh, bijna een ander binnen kan halen, een talentvolle Nederlandse jongen, dan heb je goede zaken gedaan. Ja. Ik stel die vraag even, want de hoofdtraining die moet met deze mensen gaan werken. Ja. Dat is, dat is een, laat me een heel moeilijk proces, maar voor jullie niet. Maar de namen die, die we net op papiertje hebben gehad en gezet hebben. Van, zijn dat ook een space die jij al heel lang gevolgd hebt? Ja, die de club heel lang gevolgd heeft, absoluut. Jij ook? Ja, ik ook. Want ik ja. heb ook met deze jongens uitgebreid gesproken, hebben ze net ook gezegd. Ja. Heel duidelijk uitgelegd hoe ik het zie, gevraagd hoe zij het zien. Uh, ik ben altijd erg nieuwsgierig naar de ambitie van spelers en hoe ze hun eigen, uh, eigen ontwikkeling zien. Dat vind ik misschien wel het allerbelangrijkste om een jongen binnen te halen. Nou, dit zijn allebei uh, twee kerels met de uh, ambitie om, uh, ja, om een hele mooie carrière er nog van te maken. En, en die wil je graag binnen die club hebben. Ja. Nou wil jij op de achtste linie uh, een doel bezetting hebben. Wijnald, kan een linkervleugel zijn? Ja, dan komen mij de vragen om de hoek kijken van... Ja, Burnett en nou, die moeten er maar uitvechten. Ja, dat is logisch. Dat is een hele goede conclusie. Maar volgens mij is, er, is daar niks raars aan in uh, topsport. Nee, nee. Uh, daar, daar moet je knokken voor je plekje. En ik heb uh, liever de keuze uit twee goede linksbacks... dan dat ik geen linksback heb. Ik, mm -hmm. vind, dat, uh, ik vind dat er concurrentie moet zijn zelfs. Ja. En uh, als je aangeeft dat Johansen uh, mag vertrekken binnen de club... en je houdt alleen Lorenzo Burnett over als linksback... dan is dat te weinig. Ja. Dus is dit, uh, is dit een prima optie. Dan nemen we eventjes uh, Boetekin, die vandaag gekomen is. Ja, daar lagen we dan haakjes en ogen aan vast. Kan die nou wel niet? Kan die nou wel wel? Hè? Uh, het is een speler die, uh, die de hele ploeg op sleeptouw kan nemen. Is dat ook een speler waarvan jij gezegd hebt: van, die moet ik hebben en die wil ik hebben? Ja, nou, dat is wel, daar heb ik wel stevig op ingezet, absoluut. Ja. Ik heb vanaf het begin af aan gezegd, als Virgil weggaat, Virgil was een belangrijke speler voor ons. Dan moeten ook uh, kracht, stabiliteit en uh, ja, uitstraling terugkomen. En volgens mij is dat met Erik uh, gebeurd. Mm -hmm. Bij Zwolle was hij publiekslieveling en met zijn manier van spelen. Uh, nu bij NAC is hij publiekslieveling met zijn manier van spelen. En hij heeft zich ook zeker voetballend en verdedigend uh, prima ontwikkeld. Mm -hmm. Tot een echte, een echte kerel, dus uh, ja, ja, goede aankoop. De eerste drie zijn binnen en de DKZ heeft van nou, voorlopig laat we die allemaal bij. Zegt Henk Veldmaat ook. Uh, heb je nog achter, in, in je hoofd zitten van. als er nog een, een, een voldoende spelerwerk gaat of binnenvellen. dan heb je nog wel iemand onttogen die graag naar Groningen wil? Nou, voor mij heeft Henk Veldmaat er niet gezegd dat we het hierbij laten. Dat, is ook, dat, is ook niet, uh, dat klopt ook niet. Dat zeg dus ik ook. Nee, maar dat klopt ook niet. Uh -huh. uh, dus, uh, we gaan, we gaan uh, nu uh, duidelijk op zoek naar versterking voor het middenveld. Ja. En op dit moment, met de verdedigers die we hebben, uh, is dat compleet. Maar mocht daar iemand vertrekken, dan ondernemen we daar ook weer actie op. Dus daar, uh, daar weten we ook wel weer wat we willen. Ja. En op het middenveld weten we ook wat we willen. Alleen, soms uh, kan je dat niet allemaal in één, twee dagen waarmaken. Mm. heb je even iets langere tijd nodig. Mm. Dus uh, we zijn hard bezig. Slof, uh, hoe is het met onze server? Ja, dit is uitstekend. Ja, Filip ja, uh, is uh, fit teruggekomen van vakantie, uh, energiek. Dus uh, ja, net als, net als de andere jongens trouwens. Ik moet zeggen, de eerste week is uitstekend verlopen. Uh, wordt goed getraind, wordt goed gewerkt en uh, de jongens staan er fit op. Dus dat is mooi. Ja. En zijn net tegen jou van een slagvraag, maar een één vraag die bij mij om komt hoek komen te kijken. Dat, ja, het is misschien een gekke vraag, maar als je hem niet beantwoordt, dan, dan, dan houden we het toch van. Waarom train je Chats bij de beloftes? Nou, die wil ik wel beantwoorden hoor, want ik vind dat je ook soms lastige vragen moet beantwoorden. Maar ja. nee, kijk, we hebben met heel veel spelers gesproken voor de, voor de zomer. En hebben in gesprekken aangegeven hoe we de toekomst zien, wat we verwachten van elkaar. En nou, daar moet je soms ook naar handelen. En daar maak je je keuzes ook op als trainer. En dus ook morgen in de wedstrijd maken we keuzes voor spelers waarvan we denken dat we daar langere tijd mee door moeten gaan. Mm -hmm. Meestal als we alternatieven hebben en soms ook niet. Dus ja. Johansson zal morgen wel spelen omdat Giuliano nog niet gaat spelen. Maar als hij volgende week wel beschikbaar is kan het wel weer consequenties voor Johansson hebben. Ja. En zo werkt het nu ook in het geval van Schet. Dus... Ja. En dat heb ik de jongens uitgelegd. Daar heb ik vandaag de groep uitgebreid uitgelegd. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. Succes verder. Dankjewel.